5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. 15 patiënten in spijkenissen, mogelijk door foute diagnose overleden. Opnieuw explosie in Tel Aviv. En gesprek met ex-Dutroux afgeluisterd. Het weer. In de loop van de avond gaat er in het westen regenen. Morgenochtend bewolkt en regenachtig. Later op de dag wordt het droog. En vanuit het westen breekt dan de zon door. En het wordt ongeveer 9 graden. In het Ruwaard van Putten ziekenhuis, spijkenisten zijn mogelijk 15 patiënten overleden na verkeerd gestelde diagnoses door cardiologen. Interimvoorzitter gerrit Jan van Zoelen, goedemiddag. Hoe is dit aan het licht gekomen? Wij hebben in 2011 een rapport ontvangen waarin de landelijke sterfcijfers op, zijn opgenomen. En daaruit kwam naar voren dat in ons ziekenhuis de sterfcijfers heel hoog waren. En we hebben toen besloten om een onderzoek te laten doen uh, voor een beperkt gedeelte van onze patiënten om te kijken wat de sterfse oorzaak was. En die was? En die hebben we bekeken bij de patiënten van de afdeling cardiologie. En dan specifiek met de diagnose hartfalen en hartaanval. En dat betrof 54 uh, patiënten. En het is een stuk hoger dan gemiddeld? Nou, dat zegt op zich nog niet zoveel. Het, het hele getal voor het hele ziekenhuis was hoger. En daarom zijn we gaan onderzoeken. Ja. Ja? En voor uh, later blijkt ook inderdaad dat voor cardiologie... althans voor deze twee uh, diagnoses het hoger ligt dan gemiddeld. gemiddelde. En wat is er nu misgegaan tussen die diagnoses die door de cardiologen zijn gesteld? De, ze zijn op ja. verkeerde dingen afgegaan. Ja, dat is als, nogmaals, he, ik heb het hier over het onderzoek. Ja. Mogelijk. Ja. Um, de, in een aantal gevallen zijn de diagnoses gesteld door onze laboranten. En de cardiologen hebben uh, nagelaten om die conclusie van die laborant nog te checken. En zijn dus in een aantal gevallen, mogelijk, hebben ze een verkeerde conclusie getrokken. En uh, worden die mensen nu ook gehoord in het onderzoek? Die mensen zijn overleden. Nee, begrijp ik. Nee, de cardiologen. die, die Heeft dat consequenties? Nou, we zijn af? nog helemaal niet op het niveau van de consequenties. We zijn nu op het niveau van het zorgvuldig uitzoeken of de uh, bevindingen die uh, wij ontvangen hebben deze week of die ook juist zijn. En dan gaan we uiteraard natuurlijk kijken hoe gaan we ermee om Als eerste hebben we gekeken hoe kunnen we verder aan de patiëntveiligheid werken. Uh, uh, we hebben een externe commissie in het leven geroepen om heel uitdrukkelijk het hele onderzoek te gaan doen naar die 54 sterrengevallen. En dan pas als daar de uitkomst komen, gaan we de maatregelen terug. Het ging ook over uh, morfine, hè? Het, het toedienen van uh, morfine bij de stervenshulp. Ja. Hoe zit dat? Het zorgt dat uh, in Nederland zijn dus richtlijnen over hoe je mensen begeleidt... bij het einde van uh, hun levensfase. Uh, daar is, als het gaat over het gebruik van morfine in het jaar 2009... een richtlijn uitgevaardigd dat dat niet meer gehanteerd mag worden. Want in principe is morfine natuurlijk een uh, pijnstiller. Uh, en wij hebben helaas moeten constateren, althans dat moet er nog wel een keer bevestigd worden... maar dat in uh, een twintigtal gevallen... Uh, na 2009 dus? in, in 2010. Ja, alleen dus Nadat dus na het dus moest, dat het dus niet meer mocht. Niet meer mocht, ja. en alleen specifiek over de uh, cardiologische patiënten... en dan alleen met hartfalen en met uh, hartafval... dat twintig van de patiënten uh, in hun uh, eindfase toch een uh, morfine... Uh, behandeling hebben gekregen en ook aan de morfine uiteindelijk uh, overleden zijn. Dank u wel, Gerrit Jan van Zoelen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Overigens doet de inspectie gezondheidszorg ook onderzoek... naar de gang van zaken op de afdeling cardiologie. De komende zes maanden staat het ziekenhuis onder verscherpt toezicht. In de Israëlische stad Tel Aviv is vanmiddag opnieuw een explosie gehoord. En dat gebeurde kort nadat het luchtalarm was afgegaan. Het Israëlische leger zegt dat een raket onschadelijk is gemaakt... door het luchtafweer geschud. Intussen wordt in Cairo topoverleg gevoerd over het conflict. De Egyptische president Morsi spreekt met de Hamas-leider Meshaal... de Turkse premier Erdogan en met de emir van Qatar. De Turkse premier Erdogan heeft zich fel gekeerd... tegen de Israëlische luchtaanvallen op Palestijnse doelen op de Gazastrook, En ook de sympathie van Sheikh Hamad, de emir van Qatar... ligt bij de Palestijnen. Afgelopen nacht heeft het Israël ministeries in Gaza gebombardeerd... waaronder dat van Binnenlandse Zaken. Correspondent Monique van Hoogstraten ging en kijken... en zag aan de overkant van het ministerie... een vader met zijn achtjarige zoontje de brokstukken opruimen. Dit is archief. September al In de hoop die hij opgeeft heeft een A4'tje uit de salarisadministratie... Hmm. Hier nog heen. Het is bezaaid met papieren. Het hele archief ligt hier op straat. De ramen, de deuren, alles is er vannacht uitgesprongen. De eerste bom viel al gisterochtend vroeg. En gisteravond laat zijn ze teruggekomen om de rest plat te gooien. De meeste mensen die hier aan de overkant van de straat wonen zijn inmiddels vertrokken... Waarom bent u niet weggegaan? We proberen het hier gewoon vol te houden. Maar u heeft ook kleine kinderen. Wat we? Kunnen we We gaan toch een keer dood allemaal. Heb jij vannacht geslapen? Ja. Ik heb de hele nacht niet geslapen, zegt hij. Er waren vijf bommen. De generator vloog in brand. Die smult nu inderdaad ook nog na. Door de bommen van vannacht is er heel veel zand en stof hier in de entree terechtgekomen. in Het traphuis, dat is hij nu aan het schoonmaken. En je speelgoed? Ja, ook een hagdzes wat kast. Ook zijn speelgoed dat binnen ligt, zit vol met stof. Sommige dingen zijn gebroken, ook door het glas dat naar binnen is gesprongen. Hij was ontzettend bang. Hij was zo bang dat zijn hart vreselijk tekeer ging. En ah, Hij wijst naar zijn buik. Hij heeft buikpijn. Hashim is naar binnen gegaan om zijn vernielde speelgoed te laten zien. en Hij komt nu naar buiten lopen met een speelgoed Kalashnikov. Ah, uh, kras in En die is gebroken. Kan je er nog steeds mee spelen? Het AAVA 80. Ah, er zat een laser op, maar dat werkt nu niet meer. Going to buy a new one now? Ah, maar akbaar, hij stopte het er steeds in en dan het als ik groot ben, dan ga ik een nieuwe kopen van de al Qassam-brigades. De gewapende brigades van Hamas. Ik heb deze, die speelgoed Kalashnikov, die gebroken is, die die nu in zijn hand houdt. Die heb ik om, uh, om mezelf te verdedigen, om ons te verdedigen. En zijn vader zegt... <laughs> zijn vader zegt tegen hem... Ik zal jou vragen om dit gebroken geweer te vergoeden. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Bij een sportschool in Hoofddorp is vanmiddag een bommelding binnengekomen. Het pand van Manhoef Fight and Fitness en twintig naastgelegen woningen zijn ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek in de sportschool. De omgeving is in een schaal van 100 meter afgezet. De sportschool is van Melvin Manhoef, bekende Nederlandse kickbokser. Vandaag hield het sportcentrum in Hoofddorp een open dag vanwege het eenjarig bestaan. Bij de intochten van Sinterklaas zijn enkele incidenten geweest. In IJmuiden werd een stoffelijk overschot in het water gevonden... en vlakbij de plaats waar Sinterklaas aan zou komen. Bij de landelijke intocht in Roermond raakten een vrouw en een meisje gewond. De twee kwamen vast te zitten toen de brug dichtging, vertelt de verslaggever van de regionale omroep L1. Het gebeurde echt halverwege de brug bij het punt... Waar de oude brug overloopt in de nieuwe beweegbare brug. Eigenlijk als er grote vaartuigen voorbij komen. Het ongeluk gebeurde ongeveer tussen half elf en kwart voor elf. En meteen kwam werd er groot materieel ingezet. Iedereen onmiddellijk opzij en op afstand gehouden. Het meisje liep zware verwondingen op aan haar benen. De vrouw is licht gewond. Verkeersinformatie. Bij de ANWB, Wijnands Zwaan. Vier staan er rond Hoeverlaken op de A1 vanuit Amsterdam. Na een ongeluk 4 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Amersfoort 5 kilometer. En dat heeft te maken met werkzaamheden. Nog één keer het belangrijkste nieuws. In het Ruward van Putten ziekenhuizen spijkenist... is er mogelijk 15 patiënten overleden door een foute diagnose. In Tel Aviv is opnieuw een explosie geweest. Het Israëlische leger zegt een raket uit Gaza onschadelijk te hebben gemaakt. En een gesprek tussen de ex-vrouw van Marc Dutroux en de vader van een van zijn slachtoffers is afgeluisterd door een journalist. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat Langs de Lijn verder. De jeugdopleidingen van de eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 geweest. NOS langs de lijn nog tot zes uur met het sportforum, straks met Jaap de Groot, John Volkers en Boot. maar ook het schaatsen natuurlijk. In die half, Sebastian Timmerman kijkt naar de ploegenachtervolging bij de mannen. En dat is altijd een onderdeel waar je heerlijk over kunt discussiëren. Dat hebben we in het verleden al heel vaak gedaan, vooral als het op de Olympische Spelen helemaal misging met de mannenploeg. En als topfavoriet niet het Olympisch goud werd behaald, maar Nederland werd wel vijf keer wereldkampioen in de zes keer dat dit onderdeel werd verreden. Op wereldkampioenschappen is ook regerend Wereldkampioen. En Nederland rijdt straks in de laatste rit met een sterke opstelling... namelijk Jan Blokhuizen, Sven Kramer en Koen Verweij. Dus de twee TVM'ers, Blokhuizen en Kramer... met de man uit de ploeg van Jan van Veen, van Veen, Koen Verweij. Tegen Korea, de rit daarvoor gaat tussen Duitsland en Amerika. Amerika, zilveren medaillewinnaar op de jongste Olympische Spelen. De Olympisch kampioen Canada komt dadelijk al in actie in de vierde rit. Dat is de laatste rit voor de dwel, want er zit een dwel in... in deze ploeg en achtervolging bij de mannen. En we hebben de snelste tijd voorlopig op naam van... Frankrijk 349-70 voor Alexis Conté, Even Fernandes en Benjamin Massé. En dat is 9,5 seconden langzamer dan het barrecord dat sta, staat op naam van uh, Nederland. Dus kortom, er kan nog wel een flinke hap af, dadelijk van die 349-70. Waarmee Frankrijk na twee ritten bij de ploegenachtervolging bij de mannen aan de leiding gaat. Marcella Mesker hebben we gehoord over de finale in de Davis Cup. De dubbel in Praag tussen Tsjechië en Spanje. 1-1 uh, stond het in de wedstrijden. En 2-1 stond Tsjechië voor in sets. Hoe staat het nu, Marcelo Mesker? Nou ja, misschien is er wel een uh, definitieve uh, breek geforceerd... want het staat inmiddels in die vierde set 4-2 voor Tsjechië... dus die twee sets hebben ze al binnen. Ze zijn dicht bij de overwinning in het dubbelspel. Uh, zojuist leverde de Spanjaard Marcel Granoijers zijn service in. Ja, en dat zal wel eens uh, de doodsklap uh, kunnen zijn geweest uh, voor Spanje. Twee sets tegen 1 en 4-2 dus voor de Tsjechen. Radek, Stepanek Het is 40-0. Dus op het randje van de 5-2. En Tsjechië heel dicht bij een 2-1 voorsprong in deze Davis Cup finale. Gaan we doorpraten over de afgelopen sportweek. We gaan dat doen uh, zoals aangekondigd met Jaap de Groot... John Volkers van de Volkskrant en Tom Bo. Uh, Nederland-Duitsland. Het zelfs al oefende tegen Duitsland. 0-0 werd het in de Amsterdam Arena. En beide ploegen lieten zien dat ze niet uh, wilden verliezen. Het werd een uh, saai duel. Bondscoach Louis van Gaal heeft er nog wel wat van opgestoken. Dat uh, Duitsland de eerste helft domineerde... en dat wij uh, in de tweede helft wat dominanter waren. En, uh, ja, de kansenverhouding uh, was ook zo. We hebben niet uh, veel weggegeven balbezit tegenstonden hebben we vrij aardig gespeeld, vind ik. Maar juist in balbezit niet. Uh, en dat uh, moet onze kracht uh, ook worden. Eigenlijk moeten we zo spelen zoals de Duitsers in de eerste helft. Maar ik, ik vind het wel weer knap dat we in de tweede helft zo uh, teruggekomen zijn. Heel veel commentaar op uh, dat duel. Columnisten die uh, over elkaar heen rollen wat betreft uh, dat duel. De ene noemde het breien. De andere vond dat het niet eens breien was, want daar hou je nog iets aan over. Die noemden het punniken. Uh, wat, wat vonden jullie, John? Mag ik met jou beginnen, John Volkers? Nou, ik heb de, te de televisie ervoor aangezet. Uh, want ik dacht, ik, ik, ik zit hier uh, vanmiddag, dus dat moet toch wel even helemaal uitzien. Dat is wel eens een opgave bij voetbal. Nou, dit was inderdaad een, een opgave. Dit was, uh, dit was niet te verteren. Uh, er gebeurde helemaal niets. En ik heb me vooral verbaasd over de keuze van Van Gaal... om, om Dirk Kuit op te stellen. Uh, en die mocht ook gewoon 90 minuten blijven staan. En die rende echt de hele tijd van links naar rechts... En weer terug. En er gebeurde helemaal niets. Dus het, ja, voor, voor de mensen thuis moet dit, uh, moet dit uh, uh, uitgenodigd hebben... om de sapknop in te drukken. Frank de Boer was in, uh, in de arena... en die zei dat voor wat hem betreft het hoogtepunt was uh, het eten. Wat hij vorige school dat kreeg? Ja, dat was in de, en, de Champions League. Ja, dat is buitengewoon gewoon goed mij. Jij was daar ook, nog ik? Nou, nee, nee maar ik zit er wel eens. En dan is het wel prettig dat uh, de wedstrijd soms... een hinderlijke onderbreking van de avond wordt. En dan kan je hem <lacht> gewoon weer aan de volgende dis uh, aanschuiven. Ja, wat vond je van de, van de, van de wedstrijd? Ja, nee, maar goed, het is een oefenwedstrijd. En ik, ik, ja, ja, België, uit was ook een oefenwedstrijd. Ja, maar, maar dan... dan uh, ik, ja, ik, ik, ik heb het nooit zoveel mee. Het, het is, je zit vol in het programma. Uh, het, is, het is eigenlijk niet meer van deze tijd. En, en, ja, iedereen, je ziet het ook, iedereen zoekt een alibi om niet te komen. <laughs> en een coach die... De spelers uh, bedoel je dan, hè? Ja, spelers. Ja. Iedereen heeft wel de smoes. Uh, de, de trainer ja, die heeft, het, heeft het recht in de oefenwedstrijd om alles uit te proberen. Dus ook bewijs, dus ook kuit 90 minuten te laten staan. Dat, daar is een oefenwedstrijd voor. Omdat een, een topcoach wordt afgerekend op zijn resultaten in uh, de WK-kwalificatie en de EK-cyclus. Dus wat dat betreft, ja, ik, ik, heb, uh, ja, ik, ik zit altijd bij verbazing te kijken dat zo'n stadion helemaal vol zit. maar je weet eigenlijk in zeven uh, van de tien gevallen... Dat je eigenlijk geen waar voor je geld krijgt. Ja. Alfons die zei afgelopen week in onze uitzending: dit soort wedstrijden moeten we gewoon niet meer, niet meer willen zien. We moeten ze niet meer uitzenden. Achter gesloten deuren. En ook geen interviews achteraf meer. Gewoon geen aandacht meer aan besteden. Uh, Tombo, wat vind je daarvan? Nou goed, voor het publiek is dat zo. Maar ik, ik zag vanochtend een uh, column van Paul Onkoout in de Volkskrant. Een collega van Sean Volkers. En die zegt: het is een goffe belediging en een oplichterstruc. En dan denk ik eigenlijk. Maar waarom gaan we er dan naartoe? En waarom dat gaan zat. we kijken? Want dan is het hmm. ook zo afgelopen natuurlijk. Ja. He, we gaan er steeds naartoe. Inderdaad, die wedstrijd was helemaal 0-0. Voor de wedstrijd was nog het leukste de opstelling maken. Dat doet Affalaje mee, Van Ginkel, wie staat er in de spits enzovoort. En na de wedstrijd, ja, 0-0. Ik denk eigenlijk uh, hebben ze punten verdiend voor die FIFA-ranglijst. Die wel erg belangrijk is voor Rio de Janeiro. <lacht> en Robben weer geblesseerd, hè? Ja. Dus dat waren de. Maar het die... idee, volgens mij was het in het AD een van de columnisten, die zei we moeten gewoon de volgende oefenwedstrijd gewoon met z'n allen niet meer kijken. Ja. En met z'n allen en niet meer naartoe gaan als een, een vorm van protest. Ja, maar goed, dat is meer de taak van het publiek. Ik, als ik met, uh, twee kinderen, met twee kinderen of drie kinderen er naartoe zou gaan of met mijn vrienden, en ik ben 300 euro kwijt, dan overkomt het me geen tweede keer. Dus in feite ga je laat, wel Dan doen. ga je vanzelf niet. Laat het publiek hier maar antwoord op geven en laat de pers gewoon zijn werk doen. Een goede publieke belangstelling voor voetbal... en zeker het Nederlands zelfs al, is en blijft groot. Dat moet je hieruit opmaken. En, en wat ze de mensen ook voorschoten ja. bij dit soort duels... Uh, de volgende keer uh, komen ze weer. Alleen, ik vind dat de media wel moeten opletten... om, om dit soort wens, uh, wedstrijden ronkend aan te kondigen. Het is toch echt wel behoorlijk op de tam-tam geslagen van... nou, we gaan wel beleven, Nederland-Duitsland. Nou, Dat nou, uh, was nog een beetje de nasleep van die laatste ja. oefenwedstrijd tegen... Uh, wat Robert ook zei, tegen mm. België. Maar, maar kijk, dan, dan, toen, toen had je echt die Belgen, die wilden echt gaan. Het was de eerste wedstrijd van Van Gaal. Ja. Spelers wilden zich laten zien. Ja, nu zakt het weer een beetje in. Die Duitsers, die hebben zoiets van, ja, nou, het is Nederland, uh, maar... Uh, dus dat geeft ook te denken. En Nederland kon niet, niet wat we zo'n 10, 15 jaar geleden hadden. Als je tegen de Duitsers speelde, ja, dan uh, frat je het gras op. Want je wilde gewoon ze, ze een, uh, de Duitsers op een nummer zetten. Nou, dat zat er ook niet in. Ja, wat dus... vinden jullie, Jaap en Ton, van wat, wat zonder aankaart? Ja. kaart? Uh, Huntelaar op de bank en Kuit die uh, heen en weer liep van zijlijn naar zijlijn. Ja, nogmaals. Uh, oefenwedstrijden zijn voor een trainer om uh, te proefkonijnen. En uh, daar kan hij eigenlijk alles uithalen. Ja, ik kan er van alles vinden. Maar hij, een trainer heeft het recht om dit soort uh, beslissingen te nemen in een oefenwedstrijd. Ja, maar je hebt toch wel, toch wel een mening daarover? Ja, nou, ik ben er heel nuchter in. Wat ik al zeg, ik reken een trainer af op, zijn, op, op de wedstrijden waar het om gaat. En oefenwedstrijden, misschien heeft hij een reden voor, de zou ik hem moeten vragen waarom heb je hem 90 minuten laten staan. Ik weet niet of die vraag aan hem gesteld is. Ik heb hem in ieder geval niet gehoord. Nee. Uh, moet ik even nadenken, want volgens mij is daar wel een antwoord op een gegeven, maar het zo 1, 2, 3 niet te niet, niet, niet binnen, Ton. Uh, Huntelaar? Niet. Ja, nou goed, ik sluit me helemaal aan bij, uh, bij Jaap nu. He, dat is gewoon de coach en de trainer die het moet doen. We noemen het een oefenwedstrijd, maar het is nauwelijks oefenen geweest. Want als de elftallen volledig hadden geweest... dan had je goed kunnen oefenen natuurlijk als coach. Nu, uh, ja, de belangrijkste spelers waren niet aanwezig. Dus... Uh, Nee, ik, ik zie er helemaal niks in. in deze maar, maar, maar, maar wat moet er op oh, het, het argument het... Volgens mij, zoals je ja. is het argument omdat hij gewoon vond dat Huntelaar niet, niet goed genoeg uh, in vorm was. Okay. Dat is de keuze. Okay. En dan heeft hij dus voor zijn uh, dossier 90 minuten kuit, heeft hij het uh, beoordelen. Ja, wat uh, wil je zeggen, Jo? Nou, daar gaan we over uit, zeg. Met, met uh, kuitentesten testen, dan. En, uh, we hebben toch wel andere spitsen dan Dirk Kuit intussen. Het is, dus de man is echt uh, voorbij. En zeker wat Brazilië betreft, uh, 2014. Hup, daar moeten moet jonge spelers achterkomen. Heb je ook het gezicht van Huntelaar aan de kant gezien? Want dat krijgt misschien ook nog wel een staartje. Een oorwurm. Maar... Ja, maar ja. misschien bedankt hij wel eerdaags. Want dat is hem bij Van Marwijk al gebeurd, nu weer. Ja, dus, uh... Ik had graag Huntelaar gezien. Ik ben wel een fan van de man. Um, het, uh, het feit met, uh, dat we, met Avelay, we hè, met Avelay en Van der Vaart uh, op het middenveld speelden, hebben jullie daar nog iets gemerkt van dat er een vorm van creativiteit aanwezig was? Want dat was natuurlijk de bedoeling. Nou. Ja, kijk, dat was natuurlijk een beetje afstand nemen van het uh, systeem van twee verdedigende middenvelden. Wat uh, niet echt uh, des Hollandse uh, schools is. Maar ja, dat kwam helemaal niet uit. Dus je uh, moet uh, eerlijk zeggen, er dat was, dat was zo'n uh, zo sfeer en zo'n stemming in het veld. Dat uh, het lijkt wel totaal illusieloos. Ja, die, als je naar Rafael van der Vaart kijkt, en hij was, hij was behoorlijk vaak in beeld. Ja, dan verwonder je het toch werkelijk over dat deze man uh, op, op dit niveau voetbalt. Want hij kan helemaal niet hardlopen. Dat is wel, volgens mij een onderdeel van voetballen. Hij kan geweldig uit stilstand spelen. Maar als hij, als hij van A naar B moet rennen, nou, dan komt hij echt in de problemen. Dat is, dat is gebleken ook bij Nederland-Duitsland, bij het EK. Toen werd hij helemaal weggelopen een keer door die Mats Hummels. Weet je nog dat die vrij voor het doel kwam? Vanaf zijn centrale verdedigingsplek. Nou, het, was, het had woensdag ook allemaal gekund. Alleen de Duitsers deden het niet. Maar in dit soort internationaal topvoetbal. komt Rafael van der Vaart intussen uh, loopvermogen tekort. Nou, ja, dat, dat wil ik toch een beetje tegenspreken. Want als je de statistieken ziet van het afgelopen EK. dan, dan kom je tot de conclusie dat de wedstrijden dat Van der Vaart speelt. hij de meeste meters maakt. En dat vind ik eigenlijk heel zonde. Want het is een jongen die moet leren om minder te lopen. Uh, en daarom is hij volgens mij ook veel te vaak geblesseerd... omdat hij zich elke keer forceert... Maar ik heb wedstrijden gezien van hem... dat hij dus, als je dat over 90 minuten vertaalt... dat hij op 11,5, 12 kilometer zelfs komt. Ja, en als je dan inderdaad naar het lichaam kijkt... dat kan het lichaam gewoon niet aan. En het voorbeeld wat je haalde met Duitsland... was inderdaad, hij werd eruit gelopen. Want dat kwam natuurlijk omdat hij naar voren moest spelen... en dat de verdediging uh, 30 meter terug ging lopen. Waardoor uh, achter zijn rug om... Uh, de grootste raket van Duitsland uh, werd gelanceerd. En dan ben je kansloos. Ja, dat, zijn, zijn loopstijl is natuurlijk onvoldoende goed. Uh, hij beweegt zeer aanmechtig en als, hij echt, als, hij, als het heel moeilijk wordt... Ja, dan, dan ziet het er niet meer uit, dan, dan, dan, dan oogt hij stram. Dat, is echt, uh, dat hoort bij zijn ontwikkeling qua leeftijd. En hij heeft altijd uh, gedreven op zijn prachtige techniek. Maar uh, intussen uh, uh, vormt hij wel een gevaar uh, binnen het Nederlands zelf. als er echt een tegenstander als Duitsland uh, bij het voorbije EK... druk zet op het middenveld, dan ga je eraan. Ja. Ja, ik ben benieuwd als op het moment dat, dat Van der Vaart zeg maar, uh, de meters zou maken... die Messi maakt bij Barcelona... dat hij gewoon in een kleinere ruimte zou spelen, minder meters zou maken... dan denk ik dat zijn rendement in het veld veel groter zou zijn. Hij, hij doet nu dubbel werk. En dat gaat ten koste van wat John net zegt. Zijn, zijn, zijn, zijn manier van lopen, eigenlijk alles. Ja. Zonde. Uh, tot slot, dan gaan we Nederland-Duitsland afronden. Uh, Robben, opnieuw uh, geblesseerd geraakt. We gaan nu heel voorzichtig stemmen op dat hij misschien wel zo broos is... dat hij misschien moet overwegen om binnenkort maar een einde aan zijn carrière... Te maken. Ja, ik twitterde het vanmiddag. Oh, de Robben misschien wel op het moment is beland om er mooi op te houden. En toen twitterde Ranomi Jojo uit, uit dezelfde streek. Uh, die heeft namelijk zwemmen geleerd ooit in Bedum. Die twitterde terug, nou dan kunnen we hem wel opstellen bij de VV Bedum. Dit was spotten bedoeld ongetwijfeld. Maar ja, het wordt intussen uh, uh, lachwekkend uh, rond Arjen Robben en zijn fitheid. Het is net of er op grote afstand iemand speltjes in een voodoo-pop zit te prikken... en dat hij elke keer weer uitvalt. Ja, ja. ja ik vind het traag. Hij heeft het laatste zelf ook al aangegeven... dat hij moedeloos wordt van uh, elke keer weer de draad weer oppakken. Ja, je moet, uh, ja, het is niet te hopen dat het lichaam... Uh, het nu aan het opgeven is. Dat, uh, dat is uh, hij, hij heeft nog zoveel uh, talent. Is, de wedstrijd die hij wel speelt, maakt hij zo het verschil. Dat, uh, laten we het niet hopen. Maar Toen. de beslissing ligt toch altijd bij Robert zelf. Hè? Ja. Wij praten er nu makkelijk over. Ja. Hij verdient 7 of 8 miljoen daarmee. Dus hij bepaalt ook wanneer hij ermee mee, mee stopt. En als Bayern München zo gek is om 8 miljoen te geven... dan gaat hij gewoon door, zelfs zonder te spelen. Ja, dat is wel zo bij Bayern dat ze een van de be beste medische begeleiders hebben daar. Dus wat dat betreft is hij wel een goede handen En als het zelfs nu al, uh, nu al zo, uh, zo eruit ziet, ja, dan dat is toch wel een veegteken. Ja, ja. Dat was die müller wolvaart ongetwijfeld. Ja, nou, dat, dat, doet. Dat, dat is müller Wolvaart. Ja? ja. En die hield, hem, hield die hem niet een half jaar aan de kant... terwijl hij zelf dacht dat hij kon spelen, weten we nog, de nasleep van het, uh, van het WK. Ja, omdat hij zag een dreigende spierscheuring uh, ontstaan. En dan kan je inderdaad uh, iemand, iemand tot rust manen ja. Goed, voor we die hele zaak weer opnieuw gaan, uh, gaan oprakelen... Dik, Dik uh, van Toren, daar gaan we nog even over hebben. Ja, daarom, dat bedoel ik. Uh, we gaan even naar uh, Sebastiaan Timmerman. De ploegenachtervolging is nog steeds bezig. Of wordt er uh, gedweld wordt inmiddels? Gedweld. Dat kan natuurlijk ook. Gedweld. Ja. ja. Ja, er wordt even gedweld. We hebben vier ritjes uh, gehad. Frankrijk was het snelste, staat inmiddels uh, vierde... Want eerst ging Italië onder de tijd door van Frankrijk en toen kregen we Canada-Noorwegen. En konden we eigenlijk van tevoren al wel uittekenen dat dat de twee snelste tijden tot dusver zou opleveren. Dat is ook gebeurd. Het was een mooi duel. Canada wint met slechts 96 honderdste van een seconde voorsprong op Noorwegen. En dus gaat de Olympisch kampioen aan de leiding 344-61. Is 4,5 seconden dat nog wel boven het baanrecord voor Lucas Makowski en Danny Morrison. Zij waren er ook bij 2,5 jaar geleden toen Canada Olympisch kampioen werd in Vancouver. Dit keer reed ook Jordan Belchios mee in plaats van uh, Mathieu Giro. Canada dus aan de leiding. En dadelijk krijgen we nog Rusland tegen Polen, Duitsland tegen Amerika. En in de laatste rit dus Nederland, Blokhuis en Kramer en Koeverweij tegen Korea. De coach achter de successen van onder andere Pieter van der Hogeband, Inge de Brouder, Hanomi Krommerwit, Jojo en Marleen Veldhuis. Die gaat de komende jaren volledig uh, zichzelf toeleggen op zijn rol als technisch directeur. Jacco Verharen stopt als zwemtrainer. Nou ja, dat is, dat is toch deels een gevoelskwestie. Omdat je uh, uh, na elke Olympische Spelen, dat heb ik altijd gedaan, uh, gekeken. Ga ik door? Hoe ga ik door? Waar ga ik door? Met wie? Uh, en en uh, dat heb ik ook deze keer gedaan. Alleen deze keer is de uitkomst uh, anders. En, en uh, ja, nogmaals, dat is een gevoelskwestie. Dat je, als, je, als je niet meer het gevoel hebt dat je op dit moment... voor de komende vier jaar, want je tekent altijd voor vier jaar... zeker als trainer, coach, hè, je gaat voor een Olympische cyclus... dat je dat 101 commitment uh, kunt bieden... Ja, dan, dan, uh, dan moet je dat niet doen, volgens mij. Jacco Verharen, het was uh, volgens mij zo'n grote verrassing... dat uh, volgens mij jouw krant Telegraaf een week voor deze beslissing zei dat hij door zou gaan tot de volgende spelen. Ja, dat klopt. Voor mij ook klopt dat. <laughs> ja, ja goed, uh, goed eruit gered. Prima. Ja, ja. Maar goed, het was, het was natuurlijk een grote verrassing voor iedereen, toch? Uh, ja, had nou, jullie het verwacht? Volkomen verrassing, ja. Nee, had niemand verwacht. Want Jacques Overharen, die hoort aan de rand van het zwembad. En die gaat nu, uh, die gaat nu een paar passen terug. Gaat hij achter een computer zitten en dan stapt hij af en toe in een auto. En dan rijdt hij door het land en dan overlegt hij met trainers. Um, ik ja. weet niet of dat zijn allergrootste kwaliteit is. De man is een meester in het, uh, in het voorbereiden van een grote zwemprestatie. Um, en omdat hij, uh, omdat hij toch wel wat last had van dat kantoor in, uh, in Nieuwegein, de KNZB... heeft hij in 2000 gezegd, 2006 sorry, heeft hij gezegd, nou laat maar die baan dan ook maar doen, technisch directeur. Dan kan ik de zaak een beetje inrichten naar mijn eigen believen. Ja. En zo is het ontstaan. En nu trekt hij zich terug op die heuvel. Ik vind het ongelooflijk jammer. Jammer is eigenlijk een understatement. Nou, bedroevend eigenlijk wel voor het zwemmen. Maar denk je echt dat hij weggaat bij de rand van het zwembad? Of denk je dat toch nog wel? Ik denk dat het interessant wat Ton hiervan vindt. Kijk, coaching, sportbeleven op dit niveau is niet 100% geven, maar 110%. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je zegt. Ja, ik kan ik mezelf nog wel scherp krijgen. Dat is ook iets wat lichaamstaal, wat je vertaalt naar topsporters toe. Als jij op een gegeven moment van 190 gaat... puur omdat het die spirit niet meer, die drive niet meer op kan wekken... dan slaat het over op je zwemmers. Dan gaat de, dan de, dan de, dan de kosten van je, van je eigen opleiding. En dat heeft weer effect over vier jaar in Rio. Je moet nu stappen gaan maken. Dat is ook het topsportbeleid ook van de Zwembond. Ja, daar moet gewoon iemand zijn die, die 110 is. En is. Ik heb toch de indruk dat Jacco Verhaar na al die jaren twijfelt aan zichzelf, toch? Ja, kijk, uh, hij is 23 jaar achter elkaar bezig geweest natuurlijk. Hè. Ik herinner mezelf als coach, ik nam altijd een hier om de drie, vier jaar, vanwege die energie die je niet meer hebt. Hè, dus op zich is het helemaal niet vreemd wat hij doet. Te meer omdat hij ook een dubbelfunctie had. Er werd net, net even over gepraat. Hij was trainer en technisch directeur... Dat vind ik al helemaal fout, omdat dat gescheiden moet zijn. Hij wordt nu technisch directeur. En dan ben ik het niet met John eens. Misschien doet hij dat ook wel briljant. Het kan ook dat hij het heel slecht doet, maar ook briljant. Want het wordt wel de belangrijkste functie in de Koninklijke Nederlandse Zwembond, natuurlijk. Hij moet de top breder maken. Dat is zijn belangrijkste taak nu. Ja, en het aardige is natuurlijk wel. Ik heb het een keer. Uh, in het verleden hebben we het meegemaakt met Rinus Michels. Die op een gegeven moment ook met, uh, <laughs> uh, als trainer had gehad. Stapte eruit, kreeg een bestuursfunctie. Ja. En heeft na drie, vier jaar begonnen toch weer te kriebelen. En is weer teruggegaan als coach. Heeft het toen nog één keer gedaan. Won toen ook nog het EK. En, heeft daarna, uh, en is daarna gewoon weer teruggegaan in een soort, uh, soort consultantfunctie. Uh, dus misschien gaat hij wel dezelfde route bewandelen. Ja, reageer even op, uh, op uh, Ton, uh, John. Die zegt van ja, misschien gaat hij het wel heel erg goed doen. Als het ja, kijk, dat Nederlandse zwemgebouw, dat is echt niet zo uh, krankzinnig groot. Dat daar allerlei directieleden op losgelaten moeten worden. Ja, Jaco weet wat er nodig is om topprestaties te halen in het zwemmen. Als geen ander, zou ik willen zeggen. Maar hij was altijd in staat om, uh, om intern uh, dit wel zodanig te organiseren... dat het ook klopte. Ik, ik zie echt niet in waarom hij nu uh, die coachpad moet afzetten... En, uh, en een beetje langs de zwembaden maar, moet gaan. Hij had die zaak echt al behoorlijk uh, op de regel. Nee, Natuurlijk kost dat veel energie. Nee, maar goed, dat ben ik niet met je eens. Hij heeft vier medailles gewonnen. Dat is voor de coach fantastisch. heeft hij gewonnen in 2012. Maar voor een technisch directeur is het veel en veel te weinig. Je hebt vier medailles gewonnen. Er zijn 110 medailles of 100 te verdelen. Dus maar 4 procent. Nou, dat is nou net de taak van een technisch directeur. Om dat uit te breiden. En daar heeft een coach verder niks mee te maken. Kijk... Het is al onzuiver geweest, die dubbelfunctie die je had. Want wie beoordeelt nu Jacob Verharen als coach? Dat doet Jacob Verharen als technisch directeur. Nou, dat is toch te gek van woorden? Nou, Jaco laat zich niet zo snel beoordelen. Uh, en ook daarom heeft hij die dubbelfunctie aangenomen. Hij, hij is zo eigenwijs om te zeggen van... ik weet het eigenlijk wel het allerbeste. En hij had wat last van Fedor Hess, die destijds in Amsterdam zat... En dat heeft geleid na de aanstelling van uh, Jacco Verharen... tot de verwijdering van Fedor Hess in dat peloton. Martin Truijens is daarin gekomen. Uh, Marcel Wouda, een vroegere protege-pupil van uh, Jacco... is ook in de top van de, van de technische staf gekomen. En zo heeft hij dat georganiseerd. Het is een, het is een, het is een vrij kleine verzameling mensen... die, uh, die buitengewoon bekwaam zijn. Dus... Um, ja, we, we zullen zien wat, wat hij hier dan kan toevoegen vanaf, vanaf de stoel van technisch directeur. Maar hij was dus al technisch directeur. En wat Ton zegt, hij zegt van als hij al technisch directeur was... en je hem daarop moet beoordelen... dan heeft hij het eigenlijk helemaal niet zo goed gedaan. Want heeft hij heeft gewoon veel te weinig medailles gehaald. Ah, de, ja, als je als technisch directeur beoordeelt, okay, niet als trainer. 96 medailles en jij kwam aan 4 hè? Uh, 4 ja. Dus het, er is nog heel wat over. Ja, natuurlijk. Uh, Amerika gaat er met de helft weg. Maar Nederland heeft van de Europese landen... Uh, zijn ze eigenlijk met Frankrijk het enige behoorlijk presterende land geweest. Duitsland ging met nul medailles naar huis. En Zweden ging ook met nul medailles naar huis. En dat zijn, ja. dat zijn ook ja. zwemgrootmachten van origine. Maar Sean, ik vind dat je een beetje negatief bekijkt. Ik wil altijd meer. En als er 4% is en 96% over is, dan moet je dat aanvallen natuurlijk. Topfort is van 4 naar 5% willen gaan. En van 5 naar 6%. Oké, we hebben in uh, Sydney 2000, waar we onze... De allerbeste zwemjaren van Nederland. Toen ja. hebben we volgens mij uh, zeven medailles gehaald. Ja, dat was dus zeven uh, procent. Ja, dan zijn we gezakt naar vier procent. Nee, ik heb het niet en... over zakken. We moeten nu van die vier procent... die vier die toch wel redelijk zijn weer... naar acht procent, tien procent, weet ik veel wat allemaal. Nou, dat moet de technisch directeur doen, niet de coach... Nou, daarvoor moet je wel een enorme piramide bouwen... van, ja. van, van zwemtalent, ja. Club, ja. vanuit de club naar een tussenstap... Ja. en dan naar een nou, regionaal trainingscentrum... en tenslotte, zijn, de nationale trainingscentrum. Ja, dat wordt zijn taak, de top veel breder maken. Ja. Hm. En dat is dan de vraag, want dan uh, kom je op de kritiek... die, uh, die je veel hoort uh, richting hem... dat hij zich eigenlijk alleen maar richt op de, super, op de supertalenten. En dat gaat er dus nu wat zijn functie betreft natuurlijk wel veranderen. Denk je dat hij dat... Uh, uh, dat, hij dat ja, dat, zal, dat moet hij zich... Uh, Daar zal hij aan moeten wennen, inderdaad. Chaco uh, uh, was altijd per definitie de man bijvoorbeeld... die werkelijk keihard limieten uh, hanteerde. Als iemand op een honderdste seconde een aankomend talent... Een, uh, een kwalificatie miste voor een groot toernooi... dan zei hij, nou, dan ga je er niet heen. Hij was er echt zo rechtlijnig in als Magon. Maar de laatste twee, drie jaar konden we een paar keer op het trappen... dat hij zei ja. van, nou, ik neem toch een paar van die talenten mee... om ze wat te laten wennen aan, de, aan, aan een groot toernooi... aan een totaal ander bad, aan een ander klimaat. En, nou, dus wat dat betreft heeft hij wat... Dat was het. Dat, dus als hij dan een zelfreflectie heeft gedaan... heeft hij toch misschien gezien van, luister... ik moet inderdaad een andere pet op gaan zetten... want ik voel nu ja, vanuit is... mijn eigen karakter dat ik... Uh, aan het veranderen ben. Ja. Ja. Uh, denken jullie dat er Rano Jojo bijvoorbeeld om die er maar even uit te halen... een andere zwemster nu gaat worden of uh, de, iets, iets extra's krijgt nu van Marcel Wouda? Of blijft Verhaar gewoon op de achtergrond via Wouda toch wel nou, zijn bijdrage? Wat Wouda heeft. zei is dat hij, uh, dat hij het niet gaat doen zoals het bijvoorbeeld in Groot-Brittannië gebeurt. Dat elke bondscoach die daar aantreedt... Het weer totaal anders doet met de zwemmers en zwemploegen van dat land. En dat leidt, uh, dat leidt tot niets, vindt Marcel. Dus hij gaat in de lijn van Jaco Verhare door. Marcel was zelf een diesel. die ongelooflijk veel trainingsomvang aan kon. Hij heeft dat uh, concept toch ook wel wat losgelaten. Uh, of uh, meerdere malen gehanteerd in de zwemwereld. Ik denk dat hij intussen een verstandiger trainer is geworden. 40 jaar oud, met Jaco Verhare vlak naast zich. Kan dat leiden tot een, uh, tot een evenwichtig team? Maar er zijn collega's in, in de zwemwereld die, die denken dat het heel moeilijk wordt voor Marcel Wouda. We zullen het zien. Tom, Kijk, een, een slotwoord voor Tom. Een technisch directeur moet de lijn uitzetten. Nou, Wouda gaat hetzelfde. Dus het moet niet zijn dat Wauda hetzelfde doet als uh, Jakke Verharen. van Verharen moet de lijn uitzetten. Naar nou, zijn eigen lijn waarschijnlijk. Ja. En daarom heeft hij Jack, uh, of uh, Wauda gekozen. En waarom zal. Nomi, Komovij Jojo, niet beter gaan zwemmen met uh, Marcel Bouden. Goed, ik zei al, we gaan het zien. Ik ben toch benieuwd of uh, Tsjechië het nog gered heeft uh, tegen uh, Spanje. Marcella Mesker, ze stonden 4-2 voor in de vierde set, volgens mij, uit mijn hoofd. Ja, en uh, ze hebben het afgemaakt hoor. 6-3 in de vierde set. Uh, ...moeilijke overwinning, ze verloren de eerste set... ...maar wisten het uh, aan het eind van de tweede set uh, te kantelen. Uh, Berdy en uh, Stepanek, dus uh, nu een geweldige boost... ...want uh, ze hebben nu hun land op een 2-1 voorsprong uh, gezet. En morgen zullen ze dus alle twee ook weer in actie moeten komen. Dan beginnen de wedstrijden met de twee nummers 1 uh, van uh, beide landen. David Ferrer van Spanje, nummer 5 van de wereld tegen de Tsjech... Thomas Berdi, de nummer 6 van de wereld. Dus dat zal een, uh, een behoorlijk partijtje worden. Mocht Spanje daar de zaak gelijk trekken, ja, dan krijgen we nog die andere wedstrijd tussen de nummers 2 van beide landen. Almagro voor Spanje en Stepanek, 34 jaar dus bijna, mm. voor uh, Tsjechië. Dus ja, dat kan nog een uh, verhit partijtje tennis uh, morgen worden in de O2 Arena in Praag. Maar uh, past ook wel bij deze 100 Davis Cup finale. Met recht een, uh, een mooi affiche voor morgen. ...maar Tsjechië in ieder geval dus op een 2-1 voorsprong. Goed, morgen live te volgen natuurlijk in uh, NOS langs de lijn. Egon verdwijnt in 2014 van het chat van Ajax. De verzekeraar blijft daarna nog uh, minimaal twee jaar als partner aan Ajax verbonden. Egon betaalt sinds 2008 jaarlijks uh, tussen de 10 en de 12 miljoen euro... ...aan de Eredivisieclub uit Amsterdam. Ajax heeft uh, daarmee een van de meest lucratieve sponsorcontracten in Europa... Uh, ik gooi het even in de groep. Jaap de Groots, John Volkers, Volkshand en Tom Boots. Be mag ik met jou beginnen, Jaap? Uh, als Ajax-watcher mogen we wel zeggen. Hmm. Is dit een begrijpelijke beslissing van Egon? Nou, ik kan, kan, kan ze wel volgen. Dus, als je reëel bekijkt, heeft Ajax vier jaar niet geleverd. Hmm. Uh, Egon is in 2008 ingestapt. Duidelijk om, uh, om zich uh, wereldwijd uh, te profileren via Ajax. En met name via de Chinese markt. Nou, daar heeft Ajax uh, bijna niets aan gedaan. Nou, daar zat ook een behoorlijke premie op. Ik geloof zelfs 1,5 tot 2 miljoen per jaar. Als ze dat proces in gang zouden brengen. Dus Ajax is ook, uh, ik, zeker, ik weet niet of ze het afgelopen jaar uh, niet hebben betaald. Maar ik weet dat de eerste twee jaar dat uh, Egons bonus niet heeft hoeven te betalen. Dus dat heeft Ajax ook nog heel veel geld geschuld. Dus het is de schuld van de commercieel directeur? Nou, die... die... Maar ik kan ook zeggen, de, de, de, de leiding daarvoor, de, de, de, de, de, de, de groep van Uri Koronel. Want de verbazing was natuurlijk dat de, de, het contract met Egel was, uh, was geregeld via de voormalige directeur Maarten Fontein, die, uit, die, die de, daarvoor in Zuidoost-Azië gewerkt heeft en gewerkt had. En, uh, Namens Unilever en dus de Zuid-Aziatische uh, markt kende. En daar kwam dus uh, Hangi van Aad voor terug, terwijl je eigenlijk voor wat Egon wilde een, uh, iemand uh, nodig had die gespecialiseerd was in global branding, en niet iemand die gespecialiseerd was in het verkopen van Boarding. En ja, dat is een vraag om een linksback links of hij rechts-buiten gaat spelen. Ja. Nou, dat heeft Ajax nooit aangepast. Door, uh, en uh, ja, er zijn steeds meer, uh, het spanningsveld tussen Egon en Ajax is steeds meer opgevoerd. Op een gegeven moment, uh, ik geloof dat ze tot vandaag de dag niet één keer zelfs in China zijn geweest. Om daar Egon te promoten. Ja. Dus ik geloof onder Matteo zelfs een stemming geweest onder de spelers. Of ze liever naar China gingen of naar uh, Curaçao. En toen waren de meeste stemmen voor Curaçao en er werd een sponsor gewoon in zijn hemd gezet. Dan vlogen ze gewoon uh, voor een kleine vakantie in plaats van als je, als je dan ziet bij clubs als Real Madrid en, uh, en uh, Manchester United die duidelijk Pepsi Cola bij Real en uh, Manchester Vodafone duidelijk hebben benut om hun naam over de hele wereld te krijgen. Die hebben het marketing uh, systeem, het marketing uh, tools van die bedrijven benut om hun naam wereldwijd te promoten en zijn ook daarom naar Azië en Amerika geweest. Ja, ja dat, verhaal, dat, dat verhaal is duidelijk. Het zal dan ook niet geheel toevallig zijn dat twee dagen nadat dit bekend werd... bekend werd dat Henry van der Aad, uh, dat, dat gerucht ging al vrij snel... maar dat hij als commercieel directeur vertrekt bij Ajax. Zie jij een verband, uh, John Fokkers? Nou, Henry van der Aad leek een overlever. Uh, hij komt uit de zeilwereld vandaan. Hij heeft voor het trefpunt gewerkt, hij was daar directeur. Met gedetacheerd bij de uh, in problemen zijnde Rabo-wielenploeg... Uh, en vervolgens belandde hij bij Ajax, dus hij, hij leek van, uh, van alle markten thuis. En Jaap maakte de analyse dat uh, Henry onvoldoende marketeer was... maar meer uh, bordenboer, zoals men dat uh, noemt. Dat, dat zou best de, de juiste analyse kunnen zijn. Maar ik, ik had niet gedacht dat hij, dat hij dan volgens twee dagen na, na dit nieuws uh, weg zou gaan. Dat is niks voor Van der Raat eigenlijk. Tom? Hij gaat toch ook niet zelf weg? Volgens mij is hij weggestuurd. Ja, hij is gewoon weg. Ja, maar dit staat eigenlijk los van Egon. Ik verklaarde net waarom Egon eruit stapt. Niet waarom Hangi van der Aad eruit stapt. Ja, maar ik kan natuurlijk wel met het andere te hebben. Nee, Harry van der Aad is gewoon gesneuveld op het feit... dat hij daar in de rechtszaal heeft gestaan. En daar de technische driehoek voor rotte vis heeft uitgemaakt. en Dat was niet voor de revolutie. Om dan twee dagen later met koffie en gebak aan te komen bij dezelfde mensen. Ja, zo werkt het niet in de wereld. Ja, maar goed, die Ajax-experience is een groot échec geworden natuurlijk. Mm -hmm. En dat ego nu weer eerder weggaat... kan hem toch wel kwalijk genomen worden misschien, hoor. Mm -hmm. ja. mm -hmm. En er wordt aangevoerd dat het door de economische crisis ego -econ weggaat. Maar ik denk eigenlijk, precies wat jij zegt... door te verkeerd marketeeren. Want als er goed gemarketeerd was... was er helemaal geen reden voor ego om weg te gaan natuurlijk. Mm -hmm. Egon komt natuurlijk uit het schaatsen. Jan Driesen was altijd uh, heel ja. erg gek van schaatsen. De Jan Dries is de man bij Egon die gaat over, over de, deze zaken. En die heeft wel vanaf het begin eigenlijk laten blijken dat hij uh, uh, Ajax niet zo leuk vond als het Schaatsen, dat hij altijd uh, heeft mogen aanvoeren. Nou, ja, nou, dat de... Vind je het gek? Hij, ik kan me herinneren, het eerste jaar had hij tien ideeën die hij bij Haal neerlegde. Hm. Om samen met het publiek iets te gaan doen. En uh, ik geloof dat het van de tien keer, het zeven keer een no-go uh, kwam. Ik kan me herinneren dat Ajax op een gegeven moment een, een kampioenswedstrijd moest spelen. Hadden ze een, bij het uh, was een idee van Egon om dan bij het uh, Stad Schouwburg... Een, uh, een soort van tent uh, waar dan een bekende zit in moest. Nou, dat had, uh, was dan besloten. De club distancieerde zich er volledig van. Moest er ego actie zijn en Ajax, uh, hij mocht de logo van Ajax niet gebruiken. Ja, goed. Als je dan en uh, je, je club niet meekrijgt naar China... En ze, de, de, wat, wat, wat hij geleerd heeft bij het schaatsen, gewoon de community uh, benaderen. Ja. Dat je daar ook allemaal drempels op je weg vindt. Ja, dan vind ik het niet vreemd dat je na vier jaar... Dit, dat de directie zegt, wat heeft het nou opgeleverd, die 40 miljoen? Dat je zegt, nou jongens, we zwaaien met de witte vlag. Ja, maar ja. waarom wordt dat niet precies gezegd? Hè? Het staat nu gewoon eenvoudig economische redenen. Jij nou, vertelt niet. nu een heel ander verhaal en veel gedetailleerder. Nou, ik als publiek wil dat graag weten, want dan kom ik ook niet in verkeerde het, conclusies. Er zijn altijd aanleidingen en, en, er, en er is een onderliggende oorzaak. Ja. Nou, alle aan, aanleidingen om eruit te stappen. Nou, die onderliggende te, oorzaak dan maar dan de oorzaak weet. is natuurlijk ook dat, dat Egon in de huidige markt... Het, het best wel moeilijk heeft, zoals veel financiële instellingen. Ja. ja, maar dat gaat niet op, hè? want het marketieren is er juist... om je omzet te vergroten. Nou, waarom nou. stop je er dan nu mee eigenlijk? Nou, ja, ik, ik, dus, er is ik, er is een andere redenen. Ik had de zet... Had je, ja, waarom nemen ze de gok niet? Dus, ja, gok, het gaat om 10, 12 miljoen. Maar uh, om, het, om, om het alsnog op te starten. Zet daar gewoon een goede man op commerciële zaak... die dan nogmaals het niks te nadelen van Harry van der Aad. Hij, hij heeft een bepaald kunstje wat hij beheerst op dat opzicht. Maar dat, dat kunstje wat nodig was om Egon... om te doen wat Egon wilde, dat beheerst hij niet. Zet nou iemand neer die wel die kwaliteiten heeft. En dat kan je dus wel het bestuur van, van Coronel uh, nee, verwijten. Want er is genoeg genoeg deze va gezegd. En ze hebben continu nu de andere kant op gekeken. Het kostte de club miljoenen. En uiteindelijk, uh, nou kijken we, uh, Egon stapt eruit... en de hangt van de Aad, uh, die wordt ook afgevoerd. Ja, ja. Nou, klaar ben je. De, uh, er schijnt al een voorcontract getekend te zijn met uh, de opvolger van Egon. Uh, wie dat is en hoe dat precies zit, dat uh, gaan we zo meteen uh, bespreken. Uh, bijna kwart voor zes. De ploeg en achtervolging uh, van het schaatsen is in uh, volle gang... Nederland zou rond deze tijd uh, aan de start moeten verschijnen. Dus kijken of dat ook gebeurd is, uh, Sebastiaan. Ik heb al een uh, vol gekeken naar Sven Kramer. Die startte namens het uh, Nederlandse drietal. Jan Blokhuizen en Koen Verweij moesten in de eerste ronde alleen maar volgen. En nadat hij uh, ruim een ronde aan de leiding heeft gereden... heeft Sven Kramer het uh, stokje als het ware overgegeven aan Jan Blokhuis. En volgt Kramer nu in derde positie. Daartussenin rijdt Koen Verweij. Nederland heeft er twee ronden van de acht ronden op zitten. En is na die twee ronden bijna een halve seconde sneller... dan de Russen waren in deze uh, fase. De Russen, ja de Russen. Want de Russen hebben sneller gereden dan Canada. 3-42-90 is de te kloppen tijd. Op naam van Yevgeny Lalenkov, Ivan Skobrev en Denis Yuskov... Koen Verwijn nu onderdoor komt bij Jan Blokhuis op weg naar de derde passage van deze acht ronde durende ploegenachtervolging. En na die drie ronden heeft Nederland het verschil vergroot. Dankzij een half rondje van 13,3 seconden naar 16e van een seconde. En dan zal het dadelijk weer de beurt zijn aan Sven Kramer om de leiding te gaan nemen in de rit tegen de Koreanen. Jo. Ko en Lee. Seunu Lee, inderdaad de Olympisch kampioen op de 10 kilometer. En Korea gaat aardig goed mee hoor met Nederland. Want Korea is ook gewoon sneller in de tussentijden dan Rusland was. Komt Nederland weer aan. We zitten op de helft van de ploegenachtervolging. 1,50-93. Betekent dat het verschil inmiddels meer dan een seconde is geworden. En dat Nederland op dit moment ook gewoon sneller rijdt dan het baanrecord. Dat staat sinds 24 februari 2008 op de 3,40-20. Destijds gereden door Kramer met Wouter Ol. En Karel en het zou natuurlijk een mooi begin van het seizoen zijn als Nederland die tijd in ieder geval meteen weet te verbeteren. Kramer nog altijd aan de leiding. Gisteren winnaar van de 5 kilometer. 1,4 seconden is Nederland op dit moment al uh, sneller dan de Russen. En het ziet er nog altijd goed uit. Want Jan Blokhuizen, de ploeggenoot van Sven Kramer en Koen uit de ploeg van Jan van Veen... kunnen goed mee in het zoch van uh, uh, Sven Kramer passeren. Daar de bondscoach, dat is uh, Arie Koops, die een uh, keer of uh, drie dit seizoen heeft gegeven. Uh, Getraind met de Nederlandse ploeg. Eén keer een trainingswedstrijdje heeft uitgeschreven hier in Tijalf. Er is wat dat betreft dus een goede voorbereiding geweest. Beter dan in het verleden. Nederland heeft nog twee ronden te rijden. Het verschil is al twee seconden met de Russen. En dan ziet het er dus naar uit dat in Nederland in ieder geval dik hier deze ploegenachtervolging gaat winnen. Blokhuizen aan de leiding. Geconcentreerde blik. Goede slag. Koeverwij in tweede positie. Die twee Noord-Hollanders kennen elkaar goed. We hebben in het verleden ook op de wieltjes met het inlineskaten veel samen. Gereden. En nog altijd Jan Blokhuizen aan de leiding als de bel gaat klinken voor de laatste ronde. Nederland nog altijd sneller ook dan het uh, baanrecord. Kramer in derde positie. Blokhuizen geeft nu af aan Koel Goed uitversnellend daar in de bocht. De kruising op het verschil met de Russen was er net al 2,3 seconden op de been blijven. En dan wint Nederland deze eerste ploegenachtervolging van dit seizoen bij de mannen. Blokhuizen moet nu een klein gaatje laten gaan als Koeverwij nog een keer doortrekt. Maar dat uh, komt allemaal goed. Kramer probeert naar de verwijt te komen. Hoe? dat lukt niet. Even raken ze elkaar. Desondanks een baanrecord. 3-39-76. En de overwinning dus afgetekend voor Nederland. Indrukwekkende overwinning. Zo aan het begin van dit seizoen voor Koen Verwij, Sven Kramer, Jan Blokhuizen. Drietal dat in maart van dit jaar ook wereldkampioen werd op dit onderdeel hier in TIAF. En nu dus de eerste wereldbekerwedstrijd wint voor Rusland en Korea. Want Korea verliest in het tweede deel van de acht rondjes nog te veel op de Russen om de voor te blijven. Ik denk dat dit een beetje een drietal gaat worden waarmee Arie Koops verder gaat werken in de richting ook van de Olympische Spelen van Sochi. Want deze drie waren prima op elkaar ingespeeld en beginnen het seizoen dus met een ware in Revenge. Venkhamer, Jan Blokhuizen en Koevewij binnen de wereldbekerwedstrijd op de ploegenachtervolging. Dus okay. Dank je wel, uh, Sebastian Timmerman. Nog even terug naar uh, Ajax. Uh, ze schijnen, uh, dat is een, een gerucht, misschien kan jij er ook wat meer van weten, Jaap. Uh, ze zouden een volcontract hebben getekend met een wetkantoor. Maar omdat de regels nog niet zijn aangepast, uh, is dat nog niet officieel. Uh, nou, ik moet even terug naar Sebastian, begrijp okay. ik. Wat is er gebeurd, uh, Sebastian? Nou, Sven Kramer heeft ergens last van. Of dat nou gebeurd is bij dat uh, tikje wat hij had. Met Koen Verwijs, of vlak voor de finish weet ik niet. Maar hij trok bij het uitrijden van pijn vertrokken gezicht. En uh, springt na een rondje uitrijden. En daar verbaast hij iedereen mee. Uh, zeg maar ter hoogte van uh, de hoofdtribune. Springt hij over uh, de blauwe boarding, over de kussens. We dachten even, gaat hij op uh, zoek naar een uh, bekende. Maar dat doet hij niet. En hij, ja, uh, hinkelt met pijn vertrokken gezicht nogmaals. Uh, uh, stapt hij richting de catacombe van het t en dat is toch wel een domper op deze overwinning van de Nederlandse ploeg. En Blokhuis en Wij, die kijken ook een beetje de richting nu uit van wat is er aan de hand. Dus Sven Kramer onmiddellijk nadat Nederland hier wint. Oh ja, oh ja. Is, uh, ja. Volgens mij raken ze elkaar inderdaad bij dat ja, tikje. niet nee, zo'n klein beetje ook. En uh, niet zo'n klein beetje ook inderdaad. Maar uh, Kramer dus onmiddellijk nee, nee, nee, nee, nee. van het ijs gegaan over de boarding heen. Uh, richting de katakombe. ...is geblesseerd geraakt met dus met in de ze, laatste met meters van deze ploeg en volgende. Ja, Jaap, Jaap uh, we zitten dat hier in de studio al. mee te kijken. Jaap, ik, uh, dat dacht ik al. <laughs> ja, die indruk kreeg je al. Hij ja. ja, werd geraakt door zijn... Uh, ja, de achterkant van de noor van de Koen Verweij raakte ja. de binnenkant van de knie van Kraan. Ja, nou, vervelend. Hoop ja, oeh, oh, oh, te... oh, ah, oeh, ja. En dat is hartstikke oh. scherp, dus, nou ja, goed. Gaan we niet over filosoferen. Als we definitief wat meer horen dan, als jij wat meer weet, Sebastian, laat het even weten. Uh, waar hadden we het over? Over Egon, Ajax en eventueel een wetkantoor. Want die regels worden natuurlijk... Uh, dat, dat gokken. Ja, dat, dat, maar, die maar, maar, maar ik geloof dat zo'n beetje alle wetkantoors ja. in de wereld op de loer liggen. Op het moment dat de wetgeving in Nederland wordt aangepast... dan, dan overvallen ze de Nederlandse, zeker het Nederlandse voetbal. Mm. Maar zover is het nog niet. Dus ja, het is een gerucht. Ik, ik, ik, ik hoor het voor het eerst. Maar ik weet wel dat de wetkantoren gewoon de in een rij van vijf staan opgesteld om... Uh, om hier binnen te vallen. Het, ja. het werd vrijdag getwitterd door Frank van der Walbaken. B-Win. Marketing. Uh, Marketing, Marketing expert. expert. Ja. Um, de la het laatste onderwerp van vandaag. Uh, Michel Rasmussen. Uh, nog steeds geen uitspraak. Uh, die volgt later. Um, hij eist een vergoeding van 5,8 miljoen van de Rabobank. Hij kreeg een ontslagvergoeding van 7 ton. Um, we weten allemaal waar het over gaat natuurlijk. Hij heeft uh, gelogen over zijn verblijfplaats. En zegt nu van ja, maar daar was de Rabobank van op de hoogte. Um, wat, hoe kijken jullie tegen deze zaak aan, John? Ik vind dat 7 ton ook wel een aardig bedrag is. Uh, maar dan hij dan... zegt ja, ik ben weggestuurd. Ik had de toe kunnen winnen en uh, dan had ik veel meer verdiend. Dus ik heb uh, gewoon recht op meer. Ja, dat is... Uh... Dat is zijn opvatting. Ik, ik heb door, het, is een, het is schandelijk zoals die wielrenners door de wereld gaan. Ja. En dan proberen ze zich nog ten koste van, uh, van mijn bank... want ik ben toevallig ook uh, rekeninghouder bij die Rabobank... Ja. nog even een, een miljoen of vijf rijker te maken. Ik vind het echt naar het publiek... toe een, een schandelijk vertoon tussen dat, uh, dat wielrennen. Ja. Nou, in de rechtbank hebben uh, Breukink en uh, Theodoroy uh, moeten uitleggen... hoe dat nou precies uh, gegaan is in, uh, in die bewuste zomer. Uh, vervolgens heeft uh, Breukink gezegd dat hij zich daar helemaal niets meer van kan herinneren... en dat hij alles heeft overgelaten aan Theodoroy, Tom. Nou, dat heeft hij ook gezegd. En, uh, hij kon ook niet herinneren dat hij plotseling een vliegticket naar Verona stuurde... terwijl zij uh, op de hoogte hadden moeten zijn dat hij in Mexico uh, was. Wat dus niet waar was. Ja, het wordt heel erg ingewikkeld. Ja, Breuking is duidelijk, alle verantwoordelijkheid schuift hij af, hij herinnert zich niet meer. En als hij zich wat herinnert, laat hij Rooij zeggen. Maar met Theodor is natuurlijk ook uh, iets raars aan de hand. Er werd een, uh, een, een, uh, een plan naar Verona gestuurd, terwijl hij in Mexico had moeten zitten. En dat wisten ze al. Dat wist hij toevallig ook niet. Het is. Een collectief geheugenverlies van alle rabo renners Ik denk niet eens een collectief geheugenverlies, een collectieve dementie. We gaan even luisteren naar Rasmussen die reageert op dat geheugenverlies van Breukink. Ik surprised that uh, people have such bad memories. It's remarkable uh, how how easy he he forgets things. But I, I remember that we had uh, contact multiple times, both on uh, SMS and by the phone. Ja, hij verbaast zich dus over het gebrek aan uh, geheugen bij, uh, bij Breukink. Hij vindt het raar dat hij zich helemaal niets meer kan herinneren... want ze hebben toch echt meermalen contact gehad, zegt Rasmussen. Op 18 december wordt dit vervolgd. Dan komt het kamp uh, Rasmussen met uh, uh, de verdediging of de aanval. Misschien wel, hoe je het ook uh, zeggen wil. De getuigenverklaringen komen dan uh, aan de orde. Wat verwacht je ervan, Jaap? Nou, ik vind het wel een unieke situatie dat valspelers. Uh, hun recht proberen te halen. Ik heb vals gespeeld, maar ik heb toch wel recht hierop. Ik uh, hoop dat de rechter hierin een hele duidelijke uitspraak doet... en dat het gewoon één keer, uh, keer schoongeveegd wordt. Ja. Ja, wat mij heel erg dwars zit, Jaap, dat kan wel waar zijn... maar het geliegen en bedrieg van die Rabo-toestanden ja, zit dus, mij ook heel erg je, dwars. Je praat over een element waar vals spelen gewoon met hoofdletters geschreven wordt... Nou ja, je weet niet meer wie je me geloven moet. Ik geloof er geen meer. Ik laat het gewoon lekker de rechter beslissen. En laat hij gewoon maar een heel duidelijk standpunt hierin nemen. John? Nou, schitterend dat die uh, oud-wielrenner uh, Cassani... toevallig een rondje aan het rijden was in uh, Noord-Italië. En, en daar, daar voor een koffiestopje meneer uh, Rasmussen tegenkwam. Waarmee zijn bedrog uiteindelijk in die Tour de France... dat, dat is uitgelekt via Italiaanse en Franse kranten... Uh, uh, naar buiten kwam. En toen, in de laatste week was het niet meer te houden voor de Rabobank. Als Cassani en Leekiep en, en de Gazette allemaal niet zo hadden opgespeeld. Dan, was, dan was, was hij gewoon in koers gebleven, had hij de Tour gewonnen. En dan uh, was hij op het schild gehezen door, uh, door de Rabobank. Ongetwijfeld. Maar het, je krijgt zo'n smerige smaak in je mond tegenwoordig van het wielrennen. Ik zou zeggen boycotten bij de NOS intussen. Uh, daar ga ik geen antwoord op geven. Uh, de, inmiddels is het wel zo dat er nieuwe sponsoren zich hebben gemeld... Voor, uh, als opvolger van de Rabobankploeg. Maar die hebben wel gezegd van ja, ik, we willen wel sponsoren... maar we willen wel de, we willen wel de garantie dat het schoon is. is die, denken jullie dat die garantie te geven is? Ton, mag ik bij jou beginnen? Uh, volgens mij zeggen ze gewoon, we willen niet sponsoren. Want die <laughs> garantie is nooit te geven. Dus uh, uh, ik, Knebel komt steeds met namen en er dus is heel veel uh, aanbod. Maar ik moet het allemaal nog even zien. Ja, ja. Ja, ik, ik ben ook benieuwd hoe, uh, hoe, uh, hoe Rabobank zelf met de regie hiervan omgaat. Hè? Want uh, ze hebben die, die, die, die, wat noemt, die, witte, die witte ploeg, die hebben ze dan gecreëerd. White maar, label. White label, maar ik, ik, wat ik toch in de wandelgangen hoor... hebben ze toch wel de, de touwtjes daarvan nog in handen. En, uh, ik ben benieuwd en ik hoorde ook al iets van, van dat er een, met een, een kandidaatsponsor dat, dat hij toch een beetje schrok van de eisen die Rabobank zou stellen. Dus ja, ik vraag me ook af wat de rol van de Rabobank in deze is. Ja. Kijk, het is natuurlijk een beetje lastig, want Knebel komt weer in dienst van de Rabobank. Dus die speelt, het is eigenlijk belangenverstrengeling en komt op voor de white label ploeg. Dus ik heb er mijn grote vraagtekens bij. We hebben nog twee minuten in deze uitzending. Uh, we gaan nog even kijken zo wat er in het buitenland, in het buitenland allemaal gebeurd is wat het uh, voetballen betreft. Voor we dat doen uh, ga ik afscheid van jullie nemen. Ton, wat ga jij doen het weekend? Uh, misschien nog vanavond naar Groningen AZ. Want oh. het is de belangrijkste wedstrijd van het weekend natuurlijk. Oké, okay, Moet je wel zo de auto winnen, je bent ja. even onderweg. Ja, wat ga je doen? Nou, vandaag uh, ik heb, uh, vanavond ga ik naar het première van de ITVA in Amsterdam. En morgen zit ik uh, goed, bij de brunch wel. van Oscar Pistorius en Esther Vergeer bij het uh, Dubbelmasters in Amsterdam in Frans Stadion. Oké. Okay. Uh, John, wat ga jij doen? Ik ben morgen bij het Turnen in Almere, waar Epke Zonderland wordt gehuldigd. En, uh, een mooi boekje heb je, uh, heb je ja. meegenomen met. Uh, ja, we hebben hem. Uh, we hebben toch wel deze unieke prestatie met een aantal mensen, onder wie de fotograaf van de volstland Klaas Jan van der Wij, geboekstaafd in het boek Gouden Epke. Dus echt. Uh, Bijzonder. Oké, okay, goed. Dankjewel. Uh, veel plezier morgen daarbij. We gaan naar de Bundesliga. Nürnberg tegen Bayern München werd 1-1. Dortmund tegen Grutenfurt werd 3-1. Borussia Mönchengladbach tegen Stuttgart werd 1-2. Eigen doelpunt van uh, Roel Brouwers daar. Hannover 96 tegen Freiburg 1-2. HSV tegen Mainz werd 1-0. Eindrecht-Frankfurt tegen Augsburg 4-2. Stand aan kop, Bayern München heeft er 31 uit 12, Schalke heeft er 23 uit 11, Frankfurt 23 uit 12 en Dortmund 22 uit 12. De Premier League, Arsenal tot de motspeer 5-2, Liverpool Wigan Athletic 3-0, Newcastle United, Swansea City 1-2, Queen's Park Rangers, Southampton 1-3, Reading tegen Everton 2-1 en Manchester City tegen Aston Villa 5-0, en West met je Albion tegen Chelsea 2-1. City heeft de 28, United 27 met de wedstrijd minder gespeeld en Chelsea heeft de 24 uit 12. Dit was het. Zo dus meteen om 7 uur dan zijn we er natuurlijk weer met een uitgebreid Eredivisie programma. Wat ons betreft graag tot dan. Goedenavond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de heren-divisie. Ado, Psv. Komt dat toch nog de beslissing op de paal? Heren 1, RKC. Oh mooie goal zeg. En Dan probeert hij het met links van afstand en dan heeft hij pech. Ajax, VVV. Wavel legt de bal klaar voor Erikse Het die schiet het erin. En om voor uit Groningen AZ. Ja, ja. Hij zit er, ja. er weer in, hij zit er weer in. En al west langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.